C. Jong met het NOS-journaal. De KNSB heeft in 1985 de diefstal van een kistje met urine-monsters van onder andere Yvonne van Gennep en Ria Vissers stilgehouden lijkt uit een reconstructie van het tv-programma Andere Tijden Sport en de Volkskrant. Het kistje werd na afloop van het EK Orant in Groningen... gestolen uit het dopinglaboratorium in Nijmegen. Volgens betrokkenen heeft toenmalig bondsarts Pluimers het laten verdwijnen. Ria Visser en Yvonne van Genep klopten in 1985... verrassend de tot dan toe onverslaanbare Oost-Duitse schaatsters. Pluimers zei zes jaar geleden dat schaatsters... buiten de wedstrijdperiodes om doping kregen. Het aantal kinderen in gezinnen die van de bijstand moeten leven is afgenomen voor het eerst sinds 2009. Vorig jaar waren er 228.000 kinderen in bijstandsgezinnen, 7% van alle kinderen. Dat zijn er 3.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Alleen de groep bijstandskinderen met een Syrische achtergrond groeit. Bijna 60% van de bijstandsgezinnen zegt moeilijker om te kunnen komen. Het dodental van de nieuwe ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 242. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er zeker ruim 130 met het virus besmet. De WHO is bezorgd over het grote aantal zieke baby's en jonge kinderen. De organisatie heeft 300 hulpverleners in Congo, van wie er ook tientallen ziek zijn geworden. Drie bestuursleden van oudere partij 50 Plus, die partijvoorzitter Geert Dalers vanavond wilde laten afzetten, zijn zelf opgestapt. Dalers kondigde kort geleden al aan dat hij de helft van het bestuur wilde ontslaan. Hij wilde ze uit het partijbestuur zetten in de hoop een eind te maken aan het geruzie en gekonkel binnen 50 Plus.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 dan die dikke uit de jury was en bijna nog steeds know you. wanna feel how fast my heart would beat if you were close to me, I wanna show you, wanna let you loose inside. Ik ga het in Tokio zijn. Woe ik ben, nachts unterwegs, ik geh immer all in. Ze wil immer stalken, doch ik ze sie ja, Denk niet am morgen, bin allein in de stad. Ja, yeah. sie will met Dardin Benz sein. Sie will gang sein, sie macht gangs heim. Doch sie blendet wie Mac Lights. Live fast life, sit in de S-Line. Panama, Panama, Panama, Panama. Sie will um die reis. Ik zie den Ballermann, Ballermann, Ballerman, Ballermann, Ballermann. ich enigsburg Geld machen.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 De coach van we het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl you. <laughs>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 Help, come on, help you come get on, your come shit. On, come on, come You need to call wrong. Call him. And tell him I said, come on. Now, every time I ask you for a little cash, you say, Miss dudes always coming for real You know the deal, nigga Every time Boys try to hang around with stars like Badu. I'm gonna tell you the truth. Showing who will get the food. I think you better <laughs> call him and tell him. But you can't use my phone Have you your promise baby and I've got mine let's just spend it all by